4 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. De Europese Commissie heeft ruim 11 miljard euro extra van de lidstaten nodig... om een gat in de Europese begroting van dit jaar te dichten. Anders kunnen volgens de Commissie niet alle rekeningen worden betaald. De huidige begroting is bijna 133 miljard euro. Dat is iets minder dan de Commissie in 2012 uitgaf. De Commissie had bij het indienen van de begroting om meer geld gevraagd... maar kreeg dat niet. EU-begrotingscommissaris Lewandowski zegt dat het geld niet naar Europese instellingen gaat, maar bedoeld is voor projecten in de lidstaten. De politie mag niet ingrijpen in de inhoud van de televisieserie Dr. Tinus. De rechter vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. De politie wilde het gebruik van politieuniformen en auto's verbieden, omdat de agent in de serie volgens de politie niet overeenkomt met hoe de politie zich wil profileren. 50PLUS-leider Krol verwerpt kritiek van de oudere bonden op zijn partij. Hij zei bij de EO op Radio 1 zich niet in de beschuldigingen te herkennen. Oudere bonden verwijten Krol dat sinds de komst van 50PLUS... een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. De partij richt zich te veel op één groep... en komt niet op voor andere mensen, al dus voorzitter van Splunder... van de protestants-christelijke Ouderenbond.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 Het weer nog droog, vooral in het zuidwesten, flink wat zon. Een koude oostenwind, het wordt 4 tot 5 graden. Morgen wat meer bewolking, in het noordoosten valt mogelijk wat sneeuw. Aan de temperatuur verandert weinig. Aan ah, de BVK's informatie, 40 kilometer file. De avondspits is begonnen met de gebruikelijke files in de Randstad rond de grote steden. De meeste vertraging is er bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Vanaf Knappen, te Brechtseplein tot Moordrecht, 6 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog hier op Radio 1 met zometeen ons buitenlandspanel. Maar eerst is het tijd voor wetenschappelijk nieuws. Frederik Melman, wetenschapsredacteur, zit hier. Frederik, welkom. Ja. Jij uh, wil het met ons gaan hebben huh, uh, over een dna doe het zelf pakket Grommelen <laughs> met celletjes en DNA. Ja, synthetische biologie heet dat. Ja. Dr. Ja. Wat zeg je? Dr. Sikbok. Dr. Sikbok, nee, die ken ik niet. Synth dat is uit, uit Bommel, dat is uit okay. tonenboeken. Tonen maar dat daar gelaten, synthetische biologie, wat is het? Ja, Kort uh, het is uh, een soort van genetische modificatie, dat kennen we wel. Hè? Alleen het gaat een stap verder. Dus bij genetische modificatie zeg je bijvoorbeeld... deze tomaten is groen, dat staat er niet zo aan, ik maak hem rood. En bij, genetische, bij synthetische biologie ga je stappen verder nog. Dan zeg je bijvoorbeeld, hij is, ik wil dat hij rood is... maar ik wil ook dat als er in, een vervelend insect komt... dat hij bijvoorbeeld licht gaat geven. Of misschien maak ik wel een ander organisme. Kan ervan. je dus zeggen dat, dan misschien dat het verschil is... dat je bij het één een, een beetje knutselt met al bestaand levend materiaal... en dat je bij het ander echt zelf iets nieuw levens maakt. En bij de gevallen knutsel je met DNA... maar bij synthetische biologie, biologie ga je echt stappen verder... en kun je zelfs in theorie een heel nieuw organisme maken. En je kunt ook die tomaat een stof laten produceren... die je dan weer in een medicijn zou kunnen stoppen. Zo ver gaat, gaat het ook, of niet? Uh, ja, precies. Nou ja, en nu is met het werk met tomatenplanten is toch niet zo ver... Er wordt wel gewerkt met eencellige bacteriën gisten. Maar het idee is, en dat gebeurt ook al wel... is dat je dus die, die kleine eencellige dingen kunt, pro, kunt laten, laten produceren... waar wij uh, wat aan hebben. Ik bedoel, straks, we hebben nu 7 miljard... Uh, bewoners op deze planeet, die moeten allemaal gevoed worden... die auto's moeten rijden. Misschien, uh, en dat is de gedachte ook... kun je dus gistcellen uh, uh, of algen, kun je biobrandstof laten maken... maar misschien ook wel olie die we zelf kunnen, kunnen consumeren, dat soort dingen. Nou, nog even terug naar die kern. Wat je dan eigenlijk voor je ziet... is mensen die met een soort lego-steentjes... met een soort DNA-bouwsteentjes steentjes aan het knutselen slaan... en daar maar van alles mee maken. Exact. En nou uh, is het linken natuurlijk dat dat erg uit de hand kan lopen als je niet precies weet... wat je aan het doen bent, waar je mee bezig bent? Nee, dus dan moet je ook zeker wel, uh, denk ik, uh, controle ophouden. Um, maar in dit geval zou ik zeggen, de voordelen zijn, zijn zo groot... dat ik vooral daarop zou willen focussen. Ik zei net al, het onderzoek staat nog best wel in de kinderschoenen. En, en tot nog toe uh, kan er al heel veel, maar in heel veel gevallen... Weten onderzoekers ook niet precies wat er uitkomt, Of doet het celletje, de gistcel, niet precies wat je wil dat hij doet? Wat hebben nu uh, een paar Amerikaanse onderzoekers gedaan, dat staat deze week in het uh, vakblad Nuclear As Asset Research. Um, die hebben uh, eens bedacht: van misschien moeten we een soort van handlijnen gaan schrijven van welke bouwblokjes het beste op elkaar passen. Want blijkbaar past het ene blokje niet goed op het andere hm. DNA-bouwblokje. Dus dat hebben ze eerst uitgewerkt in een model. Dat zijn ze later gaan testen. Dus al die blokjes gaan combineren. En daar rolde dus uiteindelijk... Een soort proto-model. Blauwdruk ja. moeten we niet gebruiken. Nee, maar een handleiding. <lacht> Template. Als je dit wil maken, dan kun je het beste dit blokje met dit combineren. En dan iets verderop kun je dat blokje het beste op dat stapelen. Ja, en hm. ze halen een efficiëntie van bijna 95%. En het mooie hiervan is dus: van dit werkt dus veel optimaler. Als je dus deze handleiding vervolgens gaat gebruiken. dan kun je straks misschien wel uh, uh, algen of gistcellen gaan maken. die op een hele grote schaal dit soort dingen gaan produceren. Biodiesel, uh, olie, maakt niet op. En die, en die bouwsteentjes: uh, moet je daarvoor uh, uh, in een laboratorium zijn? Hoe, als, jij zegt, als jij gewoon nu zegt, thuis: ik wil met uh, een bepaald gist. of met één celletje, wil ik eens aan de slag gaan. Als ik, als ik thuis een lab zou hebben en ik heb alle materialen die ik verder nodig heb, heb ik dat. Hm? Dan kan ik op internet kan ik deze bouwsteentjes gewoon bestellen. Hm. Zo simpel. Laten we nog een stap verder gaan. Hm. Als die techniek. Uh, want uh, een, een stukje wat je ons te lezen gaf, daar zegt een wetenschapper, dat dit, uh, uh, deze on ontwikkeling is parallel aan de vergelijkbaar met de industriële revolutie uit de 19e eeuw. Dus waanzinnig ingrijpend. Om het even waanzinnig ingrijpend te bedenken, als je deze techniek loslaat op de mens kunnen we dus ook fijn aan de mens gaan sleutelen? Uh, in Wat eindelijk is tijd werd. Ja. <laughs> nou ja, in theorie zou dat kunnen. Um, maar de stap van een eencellig, van een gistcel... naar een complex uh, organisme als de mens met miljoenen cellen... Bij ja, sommige mensen zou je denken denk dat die stap heel klein is. <laughs> Of heel erg nodig. Of heel erg nodig. Maar goed. Zoals zo vaak het antwoord, in principe kan het. Maar het is toch ja. erg ver weg. Oké. Okay. Frederik Melman. hartelijk bedankt. Tot volgende week. Dank Tot je. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal en Alias Gili, buitenlandanalyst. We gaan het hebben om te beginnen over Syrië. Oppositie die neemt de stoel over van Syrië in de Arabische. Uh, aan, in de top van de Arabische Liga in Qatar. Nou, dat is een. Bertes Hendricks. Dat moet een klap in het gezicht van Assad zijn. Vooral ook omdat ze inmiddels ook daar een ambassade gekregen hebben. Ja, nou is natuurlijk een ambassade in, uh, in Qatar. Misschien niet het hoogst bereikbare, maar uh, het is symbolisch belangrijk. En uh, voor, voor Syrië is inderdaad een klap in het gezicht. Ze hebben ook uh, krachtig geprotesteerd. En ook, ook Rusland heeft uh, geprotesteerd. Voor de Syrische oppositie was het ook een uh, stap, wat uh, in, in een langere weg, ze hopen op den duur ook de zetel van Syrië in uh, de Verenigde Naties te kunnen innemen. Dus dan is dat daar een, een eerste stap op naar die weg. Is, ja, dat, is dat, is dat uh, reëel dat ze dat het denken? lijkt me gezien de, de reactie van, van Rusland. Hmm. Lijkt me dat niet uh, op korte termijn iets wat uh, gaat gebeuren. Maar het geeft een beetje de weg aan in welke richting uh, men denkt. Ja. Uh, maar voorlopig is het vooral symbolisch. En, maar het zegt inderdaad ook wel iets over hoe, hoe ver Qatar wil gaan. Bereid is te gaan. Behalve natuurlijk met daadwerkelijke hulp bieden met geweertjes. Maar, nou ja, Qatar natuurlijk... is een van de meest actieve uh, ondersteuners van... Uh, uh, met name uh, de, de moslimbroeders, uh, een tendens binnen de Syrische oppositie. Uh, die levert ook wapens, dan levert het ook geld. En uh, dat geeft ze ook invloed. En uh, die invloed is ook zo groot, zelfs dat recentelijk uh, in Istanbul, waar de Syrische oppositie bij elkaar was... en toen men een, een, een uh, tijdelijke regering uh, ging ja. vormen... dat men daar een kandidaat, Ghazan Hito, heeft gekozen... die de keus was van, van, van, van Qatar. O oh, ja, en, uh, dat is ja, echt op aandringen Ja, heel nadrukkelijk. En daarom is die Moaz al Ghatib... die <tie> officieel het hoofd is van de Syrische coalitie... Ja. Uh, en die van, uh, uh, op de afgelopen Arabische top heeft gesproken namens Syrië... Uh, die was ook heel woedend. En uh, die is dan ook afgetreden. Maar het feit dat hij nu bij de Arabische Liga toch die rol heeft vervuld, ja. kunnen we afleiden dat uh, zijn aftreden niet zo definitief is. En dat dat misschien weer wordt A heroverwogen. Maar Ali, hij is sowieso, heeft je al gezegd, ik, ik neem het waar tot er een ander komt. Maar wat Bethes zegt, hij zou wel eens kunnen blijven. Nu heeft hij ook in die toespraak, waar uh, Bethes het zo uh, pas over had. gezegd dat uh, de NAVO uh, die Petrit-raketten, die wij Duitsers, Nederlanders bij de Turkse grens hebben gezet. die maar moeten inzetten tegen. Syrische um, helikopters. Ik geloof niet dat je Petriet daar tegenin kan zetten, maar de bedoeling is, doe wat! Ik denk dat uh, hij vooral een eerste stap wil zien. Hè. Meer inmenging, militaire inmenging van het Westen... Uh, van bondgenoten uh, en betrokkenheid in de kwestie uh, Syrië. Hm. Uh, maar je kunt Peter uh, niet nee, inzetten nee, tegen helikopters. Uh, dat dat ik die al frustratie, over die... het uitblijven van die inzet vanuit het Westen... werd als reden gegeven voor zijn vrijwillige terugtreden. Een soort hopeloze zaak. Dat werd gezegd in de krant. Ja. Hij houdt ermee op... omdat hij het Westen niet in beweging krijgt. Ja, maar dat heeft meer met interne Syrische mm. uh, tegenstellingen Ik ben de oppositie, die zoals we weten, nogal uh, sterk verdeeld is. een van de punten waar men het oneens over was... en dat is niet heel onbelangrijk. Mohaz uh, al khatib was uh, voor de gedachte... die ooit ook in, uh, in Genève tussen de Amerikanen en Russen is besproken... om te zien of er een gesprek zou kunnen komen tussen de oppositie... en delen van het Assad-regime. Mm -hmm. uh, en... Uh, de, dat is een, uh, een, een, een hoogoplopende kwestie. Uh, de, degenen die, die, die nu gewonnen, gewonnen hebben met de, de, de, die premier Ghassan Hito... Uh, die uh, zijn absoluut tegen elke vorm van gesprek... met wat voor element binnen het Assad-regime ook. En mm. uh, uh, Ghatib was ervoor om toch te kijken... welke elementen nog uh, over te halen zijn... of mm. die met, waar redelijkerwijze uh, nog mee kan worden gepraat. En dan is vaak in het verleden wel eens de naam van... van ...omalige vicepresident Farouk Shara gevallen... ...die uit Dera komt, waar de, de hele zaak is begonnen... ...en die ook weet hoe erg uh, het onvrede onder de, de Syrische bevolking is. Maar goed, dat is een van die punten die uh, elke keer weer terugkeert... ...en die ook uh, de reden is dat de Syrische oppositie minder sterk naar voren komt dan ja. het misschien zou kunnen... vanwege de, altijd die verdeeldheid. Dat is ingewikkeld, Ali. Tegelijkertijd, ja, ik vraag me af, ook de nieuw gekozen premier heeft... voor zover ik weet, vrij weinig steun... binnen de brede, brede lagen van de Syrische Nationale Coalitie... dan wel het Vrije Syrische Leger. Dat was ook vooral een gematigde stem, het is een technocraat geloof ik... en ja. zelfs, ja. die wat steun had van met name het zakenmensen... en de Amerikanen zelf. Ja. Dus je ziet dus enerzijds, of binnen de organisaties... zie je dus uh, een gematige steun voor... De leider van de Syrische Nationale Coalitie en matige steun voor de premier. Uh, ja, nou, een van de dingen die ook speelt is dat de mensen in het veld. Uh, die uh, hebben zo'n idee van ja, deze gaat daar niet door. Die is al 30 jaar weg. Hè? Ja. Die, die is getrouwd mm -hmm. met de Amerikaanse. als een kinder zijn kinderen zijn Amerikaanse staatsburgers. en een technocraat. en die komt dus uh, terug. En die, de zaken die willen wat, wat doen, dat is natuurlijk allemaal prachtig. Maar die hebben het gevoel uh, dat zij als het ware en dan orders krijgen vanuit mensen die het, het, de, de feeling... met wat er op de grond gebeurt lang hebben verloopt. Dat is ook een factor die daarin meespeelt. Maar uiteindelijk heeft dus Qatar zijn zin gekregen. En uh, Saudis waren er niet zo blij mee... En de Amerikanen ach, die hecht, en ook de Turken hechten niet zoveel uh, belang aan het hebben van een tijdelijke regering. Dat klinkt heel prachtig, maar uh, dat, is dat, symbolisch. Dat, dat wordt uh, de, vooral wat als je op de, op de grond al zodanig veel uh, territorium uh, controleert, dat je dus ook als een tijdelijke regering kunt optreden anders dan op internationale fora, maar binnen het land. Ja, Ali, er is nog iets anders uh, aan de hand. Kofi Annan, die is hm. uh, gezant geweest van de VN uh, voor Syrië, uh, die heeft dat teruggegeven, want uh, er gebeurt helemaal niks. En ik kap ermee, het is uitzichtloos. Maar die mengt zich ineens weer in de discussie en die roept nu... dat staat op het ANP, euh, AFP moet ik zeggen, Agence France Presse... het is te laat voor militair ingrijpen in Syrië. Hadden we eerder moeten doen. Kan niet meer, jammer. Hoe moeten we dat nou ineens duiden dat hij zich op deze wijze erin mengt? Ik heb dat, deze laatste quote heb ik gemist, maar zou dan... Dat ja, is heel, heel vers. Zou dan, uh... Wat hij zegt, nu kunnen we het alleen daardoor nog maar erger maken. Mensen die nu roepen om bewapening van de mensen die mm -hmm. daar zitten, die zijn erg ver weg van die oorlog, die weten niet wat ja. voor ellende. We hebben te lang gewacht, het is te laat. Maar in dat feite zegt hij dan, hij zegt. we moeten dus nu onderhandelen met, ja. met Assad, dus regime change is geen optie. We gaan nu en roeien met de riemen die we hebben. Dat is in feite wat ik hieruit nou, haal. Ja, dat zegt hij zelfs ook niet. Hij zegt ja. niet veel meer dan dat we moeten een manier hij, vinden om. Hij verbindt om water geen consequenties nee. aan deze woorden. Nee, nee. nee. Ja, hij zegt nou, wel lastig. Hij geen we moeten meer, een eigenlijk. manier vinden om water op het vuur ja. te gooien. En niet andersom. Nee. Nou ja, kijk, Koffie eraan was natuurlijk. Uh... Betrokken bij het opstellen van die Geneve-gedachte. Van we moeten een, een soort vergelijkzin te vinden tussen delen van het Assad-regime. En wat ik in een discussie was, die daar hoge emoties oproept. En ik denk dat hij denkt van daar moeten we naar terug. Daar willen de Russen misschien ook aan meewerken. En we moeten vooral dan verhinderen dat het nu nog verder escaleert omdat het inderdaad waar is dat de, het regime uh, is in, het heeft ontzettend veel wapens, is nog lang niet uitgevochten uitge, ja. en verliest wel meer het territorium. Maar uh, daardoor worden natuurlijk de stakes ook hoger. En uh, ja. ik, ik denk dat dat ten zorgen van uh, Kofi Annan. Maar hij is toen hij verantwoordelijk was voor het dossier niet in staat geweest om een oplossing dichterbij te brengen. Nee. En ik denk dat we daardoor zo'n opmerking uh, bij de strijdende partijen... ook niet heel veel effect zal sorteren. Ja, en daarom He? ook de verdeeldheid bij de internationale gemeenschap natuurlijk. Ja. Uh, zolang Rusland, China uh, en de VS... Uh, en uh, Frankrijk en Engeland het niet eens worden... Uh, kunnen, zal niemand die impasse doorbreken, lijkt me. in China. Ik geloof Want dat in feite kan één ding, niemand winnen. over één ding waar is het alleen wel eens... als er chemische wapens gebruikt gaan worden... dan ja. is er een grens overschreden. Nou hebben we twee weken geleden ja. gehoord... dat iedereen elkaar ervan beschuldigt, de oppositie... Ja. en dan staat er worden chemische wapens gebruikt. Er komt een onderzoek, ja. meen ik, Ja. nu. Ja. Klopt. Nou, of dat zo is, dat zou dus nou nog, nog tot een omslag. Op het bankje Moon heeft, geloof ik, uh, Aker Selstrom... Uh, de wetenschapper, gevraagd mm -hmm. om dat te onderzoeken. De eerste berichten verschenen, ik dacht, een week of twee geleden... in de New York Times ja. over het gebruik van chemische wapens. Maar goed... Uh, dat is dan uh, Op een gegeven moment is dat als een soort van benchmark uh, afgegeven. Ja. Dit is de grens. Mm -hmm. uh, maar dan vraag je af, waar is die? Uh, hoe vaak kan die grens worden verschoven? Want we hebben al voldoende. Eindeloos. We hebben ja. Ja. al voldoende schendingen schoen gezien. Uh, ja. grote, grote aanslagen, grote, grote massaslachtingen. Ja. Uh, het VN, de VN heeft uh, uh, enkele jaren geleden een soort van beginsel uh, ge geaccepteerd eigenlijk. Dat heet uh, Responsibility to Protect. Ja. Dat, betekent dat, dat hadden dus, we in Libië, hè? Precies. Onder H dat mom is toen ingegrepen in Libië. Maar. Uh, wat, wat, we, wat, er, wat er gebeurd is dat Rusland en China hebben ingezet... met beperkte acties in Libië. Maar wat er gebeurd is dat de, de, he, de landen die die acties hebben uitgevoerd... denk ook aan Frankrijk en de NAVO, VS, die hebben dat mandaat misschien iets te ruim genomen... en hebben niet zozeer ingezet op he, to protect the citizens... Maar Regime change. Mm. En dat is waarom je nu ziet dat met name Rusland en China zo ontzettend voorzichtig zijn uh, om nog een keer uh, een dergelijk mandaat mm. te, te geven. Ja. In in geval, in waar Frankrijk het Financie. uiteindelijk op neerkomt, als men politiek analyseert om politieke redenen gaan wij ingrijpen, dan is er altijd een reden gevonden. En als ze analyseren om politieke redenen, we gaan niet ingrijpen, kun je altijd die grens verleggen. Nou ja, destijds is de grens bij ge het gebruik van chemische wapens. Gekregen, ja. dat is blijkbaar het dus. dus ja. Nou ja, ja, goed, dat maar... lijkt me vrij hard. Maar laten we ja. even naar een ander aspect van, de, van dit conflict gaan. Iets wat er mogelijk mee te maken heeft, Ali. Uh, zoals we allemaal weten, is Obama in Israël geweest. En die heeft daar. Uh, en die heeft op een gegeven moment ook. excuus aangeboden aan Turkije. voor het bootincident. Turkije had een boot met hulpgoederen aan de Gazastrook. Die is geënterd door uh, Israëlische mariniers. en er zijn doden gevallen, et cetera. En die wilde helemaal niet van excuus weten. En nu ineens wel. En wat zou, wat zou erachter kunnen zitten? Dat Israël denkt. als dat de shit hits, de fan in Syrië. dan hebben wij Turkije nodig. Ja. Nou, Obama heeft zelf natuurlijk geen excuses aangeboden. Hij heeft aangedrongen bij jou om excuses aan te bieden nou ja, aan Turkije... Oké. Ja. en om een soort van schadevergoeding ja. uh, voor de nabestaanden uh, aan te bieden. Dat is tot, tot, tot op heden heeft uh, Israël dat pertinent geweigerd. Er zijn wel wat formuleringen geweest die daar omheen uh, draaiden... Uh, maar pas uh, vorige week eigenlijk... Als een verrassing uh, bood, net in jou onder uh, druk van uh, Obama, zijn excuses aan Erdogan. Uh, dat is in de Turkse media, in de Turkse optiek, is dat als een soort van overwinning gepresenteerd. We zie je wel, we hadden gelijk, uh, het was een, uh, een schending van het uh, internationaal recht en Israël heeft dat nu ook onderkend. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het moment waarop die excuses plaatsvinden, uh, twee dingen vallen op, denk ik. Eén, na de Israëlische verkiezingen. Uh, want de hardliners, ook in Israël zelf, moesten, wilden absoluut niks hebben van. Mm -hmm. Want niks weten nee, de van, tijd van was excuses. Veilig. Dat is precies. En het tweede moment is, ja, je, je zit nu, uh, hè, hoeveel vrienden heeft Israël nog in het Midden-Oosten? Uh, hoe zeker is de, is de band met Egypte bijvoorbeeld? Die mm. lijkt nu op papier wel heel erg sterk te zijn. Ik vraag me af of, of het op lange termijn vasthoudt. Tegelijkertijd zie je dat de relatie met Turkije al, al jaren onder druk staat, met name. Uh, re re re retorisch over en weer. Want in feite, als je dus onder de oppervlakte kijkt... dan zag je dat die betrekkingen altijd wel goed waren. Zowel militair, economisch, ook cultureel. En dat is eigenlijk met name sinds het Marmara-incident... Is, is dat compleet onder, onder druk komen te staan. En Erdogan die werpt zich op als, uh, ja, als de bevrijder van Palestina. vooral, van verbaal, het gaat om, he? het vooral verbaal. Vooral, en vooral en verbaal. Nare, maar ja. het kan verbale uh, uitbraken kunnen soms nare gevolgen hebben. Uh, ja, en je ziet dat die relaties ja. ontzettend verzuurd zijn. Verdes? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, alles te maken heeft... wat er in Syrië gebeurt, dat, uh, dat is natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling... zowel voor Turkije als voor Israël en voor de Verenigde Staten. Dus die hebben gezegd, jongens, het is nu echt uh, tijd... om uh, weer normale uh, verhoudingen te krijgen. Want uh, het Iran-dossier speelt ook nog. En Turkije maakt zich ongerust over wat er in Iran uh, gaat gebeuren. Dus uh, men heeft uh, eindelijk... Uh, uh, in dit jaar zover gekregen om uh, die stap te zetten, waardoor uh, Erdogan kon claimen. Uh, dat, de, dat hij dus gewonnen had zoals jij al, al, al zei en dat is natuurlijk ook altijd belangrijk in de politiek dat je dat uh, aan je eigen achterban zo kunt uh, vergeven. Volgens Erdogan uh, is daarmee ook de blokkade uh, opgeeft maar de Israëli's hebben laten wezen dat dat niet het geval is en uh, ze hebben het ook meteen uh, en toen één raket vanuit uh, Gaza kwam weer uh, getoond door de, uh, de, de, de, de, de, de, de, de de zone waar Palestijnse vissers of van Gaza kunnen vissen weer terug te brengen dus uh, het, is, het is een soort koude verzoening. We gaan even naar, uh, verder naar Turkije, Ali. Um, ja, het vredesproces tussen de Turkse overheid, het leger en de Koerden, aan de andere kant de PKK onder leiding van Öcalan, die nog steeds gevangen zit op dat eiland, maar goed, hij is wel gesprekspartner. Nou, dat schijnt heel goed te gaan. Ze roken de vredespijp, zou je kunnen zeggen. Je kijkt nu al sceptisch. Nou, ik, ik wacht even je vraag. Nou, <laughs> nou, de zit in de vraag. Ja. Ziet het er heel erg goed uit? Ja. Uh, het gaat uh, heel goed, zeg je net. Nou ja, in, zover er geen concrete dingen op tafel liggen... ja, dan gaat het goed. Er is een gebaar geweest uh, vanuit de PKK onder leiding van Öcalan. Uh, vanuit Turkije is er een gebaar gemaakt dat zolang... Uh, zodra uh, Koerdische pk-strijden zich terugtrekken over de bergen... dan zullen we hun uh, terug terug militaire, of, pardon, uh, terugtrekkende zullen wij niet bombarderen. Mm -hmm. Ook weer een gebaar. Maar goed, nu de concrete zaken. Uh, wat is er nou concreet afgesproken? Komt er een soort van decentralisering van het bestuur... in delen van Turkije waar de Koerden de meerderheid van de bevolking vormen? Uh, volgt er een soort van algehele amnestie? Wat gebeurt er met het uh, gevangenisschap van Jean uh, zelf? Wordt dat versoepeld? Dat zijn allemaal uh, kwesties die in feite niet. Uh, wordt helemaal naar de nog niet Jean ingevuld. Wat wel geld... concreet is, bijvoorbeeld, om maar eens te zeggen: dan ja. is het nu even een soort ontdooiing. Morgen begint er een soort monsterproces tegen een hele hoop advocaten. Een stuk of 60, 65, even 56. Allemaal advocaten die Koerden hebben verdedigd. en die zelf nu al honderden dagen vastzitten. wachten op een proces. Waarom? Het is allemaal niet zo duidelijk. Dat gaat gewoon door. Precies. Dat, dat, dat is ook zeg maar het uh, dubbelzinnige aan het hele verhaal. Enerzijds zie je dus een opening naar de PKK om de gewapende strijd te beëindigen. Anderzijds zie je dus dat de, de, de, de rechtspraak keihard de zogenaamde bestuurlijke tak van de PKK aanpakt. Dat zijn inderdaad. Um, Advocaat, het gaat om een monsterproces, om, om een zogenaamd militair proces. Uh, maar het zijn vaak journalisten, advocaten, uh, mensenrechtenactivisten. die dus vastzitten. En er zijn schattingen, onder meer van de International Crisis Group. dat het gaat om circa 3000 mensen. Uh, die om deze reden vastzitten. Uh, mensen die nog nooit een wapen hebben vastgehouden. maar zich met de Koerdische zaken hebben bezig gehouden. Ja, ja. precies. Vooral, uh, die zich vooral met die, uh, met, ja. uh, met die kwestie hebben bezig gehouden. Uh, dus dit, zijn, dit, dit hele proces is in feite. Uh, kun je dat terugvoeren op die hele ondemocratische grondwet die in Turkije momenteel nog altijd uh, de, de dienst had maakt. Dat is een grondwet uit 1981, dat is een nalatenschap geweest van, van de militairen. Dus als gevolg van de militaire staatsgreep in 1980 is die in feite opgelegd. Er zijn door de jaren heen zijn er uh, een aantal hoofdstukken gewijzigd, Maar in feite is het nog steeds deze ondemocratische grondwet die de basis vormt van deze zaak, want dit, deze zaak wordt ook uh, gevoerd onder het mond van terrorisme. Dat zijn hè, zogenaamde terroristen. Onder dat dossier worden ze ook vastgehouden en ook vervolgd. Ja. En ja. daar kun je dus heel veel vraagtekens bij plaatsen. Want op de achtergrond uh, speelt ook nog een rol... dat er op dit moment in het parlement uh, gesprekken gaande zijn... om tot een soort van constitutionele hervorming te komen. Dat moet dus twee derde van het parlement... Uh, mm -hmm. plus, uh, mee, uh, of drie vierde zelfs, moet daarmee moet, moet daar instemmen. En er is een commissie ingesteld waar ook Koerische parlementariërs eh, zitting in hebben. Ook de AKP-parlementariërs en ook eh, van de Republikeinse Volkspartij. En die moet met een soort van ja, nieuwe grondwet komen. En dat speelt allemaal tegen de achtergrond van enerzijds gesprekken met de PKK... precies, maar anderzijds is de rechtszaak en anderzijds de kwestie in Syrië... waarbij Turkije toch echt, wil het de rol spelen... dus eigenlijk ja, binnenlandse problematiek moet oplossen. Ja, Bertus, we gaan met jou naar Frankrijk... want iedereen associeert je altijd met het Midden-Oosten... maar je weet ook heel veel van Frankrijk. We weten allemaal hebben. dat er een gruwelijke aanslag... of een gruwelijke overval geweest is op een trein. Vijftien jongeren. Uh, die zijn nu gearresteerd voor die overval. Die hebben met bivakmutsen en wapens... geen vuurwapens overigens... Echt een hebben die wat hebben die gewoon, ja. ja, wat je, wat je, wat je gewoon... Uh, He, in in westerse ziet. Ja. Wat hebben ze gedaan? Nou, zijn vijftien lui opgepakt. Nu is die. Ze komen allemaal uit zo'n banlieue. Zo'n ja. zo zo achterstandswijk. Ja. Nou ja, zo'n achterstandsstad, kun je maar dat wel zeggen. En dat heeft de focus weer gelegd op de problemen in die wijken. In die steden, in die voorsteden. Er zou van alles aan gedaan worden. Maar wat onthult dit nou? Dat er, wat is er gebeurd eigenlijk? Nou ja, uh, die aanslag, of die, die overal, was natuurlijk ontzettend spectaculair... en ook heel beangstigend voor normale treinreizigers. Ja. Want je bent als trein- en metroreiziger wel vertrouwd met het feit... dat je in de metro door zakkenrollers gewoon uh, ja. een keer van je portemonnee kan worden beroofd. Maar dit, een overval in wild West stijl dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel sociale onrust veroorzaakt onder reizigers... en met het publiek in het algemeen. En wat zien we dan weer? Dat is, uh, Wat zagen we onder Sarkozy onder, ook al, he, die waren altijd flink. Bezig. Sarkozy had zijn beroemde arts, maar hij zou er met hoge drukspuit ja. tegenaan gaan, al die milieus om al dit tuin ja. een beetje moris te leren. Nu is er een ander bewind, onder leiding van president Hollande, de socialisten. En die hebben ook een uh, mini-Sarkozy, zou ik willen zeggen. Want de minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, uh, dat is de meest uh, rechts-socialist, uh, uh, maar ook de meest populaire onder de oh, Fransen ja? momenteel. Want die heeft ook zo'n soort sterke uh, retoriek van: ik maak er een eind aan of er nou om zigeunerkampen gaat. Of die, die jongeren. Er zijn allerlei zonden, de security prioritaire. Maar de veiligheids... dat, dat ook hij alleen maar komt met taal over repressie. zonder dat hij zegt. ja, er zijn natuurlijk problemen. die moeten we nou eens aanpakken. Ja. Ja. Dat nou ja, kijk, dus ook de, de, dat is natuurlijk. dat wordt wel aan de andere kant ook wel gezegd. Alleen. de socialistische regering heeft even min als zijn voorgangers. Eh, kans gezien om die, en die problemen aan te pakken. Die zijn natuurlijk ook gigantisch in die. in die banlieus, in die voorsteden. Eh, de, de, de, men heeft er iets aan gedaan in een in de vorige periode dat men enorme woonkazernes naar beneden heeft gehaald... die alleen maar veel criminaliteit, een beetje zoals in de bel, maar ook gebeurd is met die, met die flats, om te zorgen dat het wat uh, vriendelijker wordt. Uh, men heeft over allerlei projecten om jongeren te, in te schakelen. Maar de werkloosheid in Frankrijk is door de crisis ook zo groot. Dus er is een combinatie van de crisis in Frankrijk... waardoor men niet allerlei sociale maatregelen er kan nemen. En als men die al neemt, dan blijft dat meestal bij goede intenties. En wat, wat verontrustend is, is dat onder deze mensen die gearresteerd zijn... Het zijn heel veel minderjarigen. Ja. En er is dus gewoon eigenlijk een uitzichtloze situatie. En wat we zien is dat van tijd tot tijd... Dan wordt, er komt er weer even politieinval, er wordt er flink opgetreden... flink veel retoriek. En dan maar is het weer even rustig. Het blijft dat het toch blijft het maar gaan. En dan zie je er dus ook van tijd tot tijd weer zo'n uitbarsting. Nu is het met een overval op zo'n metro. Maar nu zijn het er en... maar vijftien, maar het gaat om miljoenen kansloze ja. jongeren. Ja, ja dat is, en, en, en dat is niet alleen in Parijs, Marseille, Lyon... alle grote steden. Eigenlijk hebben de socialisten evenmin als hun voorgangers... daar een oplossing voor... En de, de overeenkomst tussen de vorige en de huidige bewind is dat de minister van Middellandse Zaken even felle, uh, strenge re retoriek. maar in feite er niet in slagen om verder te komen in al die surveillance, hoe noemen we dat die, over die bewakingscamera's. Daar is men heel blij mee. Maar dat is natuurlijk niet het antwoord op de sociale problematiek. Goed, Bertus Hendricks, hoorde u over de banlieues in Frankrijk. Dankjewel. En Ali Gili ook bedankt. Zometeen het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek, hemzelf, hier uh, aan tafel. En met heel veel nieuws uit de medische wereld. Uh, uit een rondgang van NOS Nieuws is gebleken... dat nogal wat patiënten bepaalde medicijnen niet kopen... omdat het eigen risico is verhoogd. Dat is de aanleiding. Uh, denk aan maagzuurremmers, niet langer vergoed. En door ze niet te slikken nemen deze mensen een gezondheidsrisico... met heel vervelende gevolgen. Blijkt uit een hele hoop voorbeelden... die wij gaan optekenen uit de mond van huisartsen en apothekers... Dat is de rode lijn in onze uitzending. Na de hoofdpunten van het nieuws door op meegens. Radio 1. Het NOS Journaal. Fractieleider Krol van 50Plus noemt de kritiek van de oudere Bonden op zijn partij triest. Zij in Dit is de dag op Radio 1 dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen. Oudere bonden zeggen dat er sinds de komst van 50Plus een tweedeling is ontstaan tussen jongeren en ouderen. Volgens Krol is dat niet waar. De Europese Commissie heeft ruim 11 miljard euro extra van de lidstaten nodig om een gat in de begroting van dit jaar te dichten. Anders kunnen volgens de Commissie niet alle rekeningen worden betaald. De Commissie had bij het indienen van de begroting om meer geld gevraagd, maar heeft dat niet gekregen. De politie mag niet ingrijpen in de inhoud van de televisieserie Dr. Tieners. De rechter vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt geschonden. De politie wil het gebruik van politieuniformen en auto's verbieden... omdat de agent in de serie van SBS6 schadelijk zou zijn voor het imago van de politie. En over twee weken wordt duidelijk of de uitspraak van vandaag voor alle televisieproducties geldt. En dan komt er geen onderzoek naar een declaratiegedrag van oud-PVDA-staatssecretaris Kooverdaas. Volgens de OM heeft hij als gedeputeerde in Gelderland niet zorgvuldig gehandeld, maar was er geen sprake van zelfverrijking. Verdaas zat al na een maand af als staatssecretaris van Economische Zaken na ophef over zijn declaratiegedrag toen hij nog gedeputeerde was. zijn de hoofdpunten van het nieuws. A en B staat ruim 60 kilometer file. De opvallende zaken zijn de regio Amsterdam, de A10. Richting Knopend Watergasmeer staat er 2 kilometer file... vanaf de afrit de Rai tot Duivendrecht. Bij Knopend Watergasmeer is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechte rijstrook dicht. De nasleep van de ongeluk in de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda. Langzaam rijden en stilstaan over 7 kilometer... tussen De Brechtseplein en Moordrecht. Op de A20 richting Hoek van Holland een aanrijding bij Vlaardingen-West. Twee kilometer filep, de rijstrook is dicht. En het gaat draag vanavond op de A28 Utrecht Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort over ruim acht kilometer. ZENF! Cent. Vroeger was parkeren ingewikkeld en heel duur. Stond ik ergens tien minuten, betaalde ik een uur.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 Goedemiddag. Medicijnen die je eigenlijk moet slikken. Niet eens zo duur, maar toch, sommigen willen er hun eigen risico niet voor opsoeperen. Josephine Trehi is vanmiddag bij apotheker en bij huisarts die hun patiënten domme dingen zien doen: vrieskou, droogte en wind. Het potentiële recept voor brand in de natuur. Ook deze week een nadrukkelijk gevaar. Om die reden zijn diverse traditionele paasvuren nu al afgelast. Tot ergernis van een drent die dat afblazen maar onzin vindt. We bellen met Daniel Lohus. En we we gaan een Noorwegen vanmiddag naar Hea, Casey Verkerk. Met hem kijken we terug op het leven van Halmar Andersen. Een Noorse schaatskampioen van heel, heel lang geleden. Uit de tijd dat het 10 kilometer nog meer dan 17 minuten duurde. Tijd nu voor het Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Bezuinigen op medicijnen. Volgens huisartsen en apothekers doen patiënten dat. Dat bezuinigen steeds meer, omdat het eigen risico is verhoogd. Ook medicijnen die niet langer onder de basisverzekering vallen... worden soms niet meer geslikt uit geldgebrek. In Amsterdam-Noord, Josephine Trehi bij een apotheek in een wijk. Want dit verschijnsel, Josephine, begrijpen we... wordt vooral gesignaleerd in achterstandswijken. Ja, dat klopt. Het gaat om mensen met lage inkomens... die het gewoon niet meer kunnen opbrengen. En we horen die verhalen uit het hele land. Heerlen, Arnhem, Den Haag, Amersfoort, Almere. Nu ben ik dus in Amsterdam-Noord, in de apotheek van Leo Bijman. Goedemiddag. Goedemiddag. <coughs> Dit is een achterstandswijk, of een wijk waar veel mensen wonen met lage inkomens. In onze wijk wonen veel mensen met alleen maar een AOW. Twee mensen met twee keer een AOW. En deze mensen moeten naar aftrek van hun huur... hun water, gas, elektra en ziekengeld en hun dooie geld leven van 200 maximaal in de maand. Voor deze mensen is te besteden 50 euro per week... en zij kunnen niet een eigen bijdrage van 10 euro... voor geneesmiddelen voor 90 dagen betalen. En hoe merkt u dat hier dagelijks, dat mensen bezuinigen op medicijnen? Ze nemen gewoon hun medicijnen niet mee. We leggen ze uit dat bij bepaalde preparaten... je maagklachten kunt krijgen. Als je pijnstillers hebt, is het van belang... Bij bepaalde mensen dat je maagbeschermers neemt. Men neemt ze gewoon niet mee. Of men zegt, ik heb ze nog thuis liggen. Kijken wij in de computer. Ze hebben ze nooit gehaald. Men slikt het gewoon niet met alle gevaren van dien. Want hoeveel kost dat bijvoorbeeld? Voor 90 dagen kost dat 10 euro. Dat heeft, nou, reken maar uit, 11, 12 centen per dag. Ja, en dat is te veel dan? Dat hebben ze niet. Ja, andere voorbeelden die u heeft? Een schrijnend voorbeeld is het geval als mensen terminaal zijn en men raakt ondanks het gebruik van Laxantia... toch verstopt, dan kan er gebruik gemaakt worden van een klisma. Deze kost 1 euro en dit is ook heel vaak al een probleem voor hem. Ze nemen het dan niet? Het wordt dan niet meegenomen en dan gaat men de terminalen behandelen... met een thermometer, met alle risico's van dien... op breuk van thermometers en andere zaken. Wat kan u daar nou aan doen? Uh, uh, wij als apothekers kunnen er niets aan doen... Wij pleiten ervoor om de zorgpremie te verhogen... zodat dit soort eerste uitgiftes voor mensen die het niet nodig hebben... in het algemene pakket komt. Zelf vind ik dat de zwaarste schouders, de sterkste schouders... iets meer zouden kunnen dragen. Ten voordeel van deze mensen. Hier in de apotheek staat ook een mevrouw die net ja, een zakje met medicijnen heeft gehaald. Klopt. Niks ernstigs? Nee, gelukkig niks ernstigs. Worden die vergoed? Wat is het eigenlijk? Uh, voor zover ik weet, wordt het vergoed. Het is gewoon een crème tegen huiduitslag en een neusspray. Zou u ooit bezuinigen op medicijnen? Uh, dat hangt van mijn financiële situatie af... en wat voor aandoening ik dan zou hebben, maar in principe niet. En valt u onder lage, midden, hogere inkomens? Ik ben een student, dus ik heb niet een heel hoog inkomen. Dus, ja. Hmm. ja. Nou ja, meneer Bijman, nog eventjes... Deze mevrouw doet dat niet. Zijn het vooral oudere mensen waar u het over heeft? Het zijn voornamelijk mensen boven de 75 uh, met alleen een AOW. En die hebben we heel veel in deze wijk. In de wijk wonen ook mensen die het heel goed kunnen redden. Maar deze... En dat is een duidelijk verschil tussen die ja, twee groepen? Ja, dat is een groot verschil. Uh, op het ogenblik is het een hele leuke wijk... met en veel jonge mensen met een hele goede toekomst... en oude mensen die alleen maar AOW hebben. En... Dan spreken we dus niet over een toevoeging van een pensioen. Nee, nou. Ik was, Tim, ik was er straks ja. bij een uh, patiënt bij wie het mis is gegaan. Die dus inderdaad heeft bezuinigd op medicijnen. Dat ga ik je straks even laten horen. Ben benieuwd naar, want uh, het is inderdaad verontrustend wat de apotheker daar schetst in Amsterdam Noord-Josephine. Tot straks. Op Cyprus wordt met spanning gewacht op de bekendmaking. of de banken morgen, misschien na twaalf dagen, is het dan weer open zullen gaan. Op Cyprus, correspondent Connie Kees ook in afwachting van dat moment. Wat is de laatste stand van zaken, Connie? Nou, officieel is er nog niets bekend en iedereen uh, ja, wacht inderdaad met, met spanning en bezorgdheid op een officiële aankondiging dat de banken uh, morgen open gaan. En uh, als dat dan gebeurt, dan gebeurt dat met restricties, weten we. Uh, is daar al meer duidelijkheid ja. over wat wel en wat niet kan als ze open gaan, die banken? Ja, nou, de laatste berichten zijn dat er een noodwet van kracht wordt waarmee buitenlands geldverkeer niet wordt toegestaan. Uh, die restricties zouden gelden voor alle rekeningen, uh, betalingen, transacties in welke valuta dan ook. Uh, er komt een limiet op het gebruik van creditcards in het buitenland voor Cyprioten. Als een Cypriot uh, op reis gaat, uh, mag de, volgens de laatste berichten... Uh, maar 3000 euro meenemen. Nou ja, want... men wil natuurlijk voorkomen dat... Uh, en particuliere bedrijven... investeerders uh, massaal... hun geld uh, uh, overmaken... of het land uitnemen... Uh, en de Cypriotische banken... Uh, leeg worden gehaald. Want hoe langer het duurt, hoe groter ook... de kans op een echte bankrun. Hè? Dat mensen inderdaad in lange rijen voor de bank gaan staan... en hun geld gaan opeisen. Dus merk je, uh, nu het zo lang blijft duren... dat die angst uh, uh, gegrond is. Ja, natuurlijk. De mensen zijn, uh, zijn heel uh, ongerust. En uh, weten ook niet precies waar ze, waar ze aan uh, toe zijn. Het, er wordt wel op gezin speeld dat uh, binnenlandse transacties gewoon mogelijk zullen zijn. Zodat bijvoorbeeld bedrijven uh, de salaris van hun personeel en leveranciers kunnen betalen. Uh, en Cyprioten hun rekeningen kunnen betalen. Want dat is nu een probleem. Uh, nu de banken, zoals je zegt, al twaalf dagen dicht zijn. Um, we gaan gewoon wachten of dat inderdaad misschien vanmiddag gebeurt. Ja. Uh, en dan komen we daar uiteraard op terug via jou daar uh, op Cyprus. Uh, dankjewel, Connie Kees. Uh, later deze uitzending gaan we ook over dit onderwerp even naar Londen. Want gisteren werd bekend uh, dat miljoenen euro's aan tegoeden van de Likey Bank... zijn weggesluist via buitenlandse filialen, onder meer in Londen. Arja van der Horst zal ons daarover bijpraten. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland.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 En waar komt het vandaan? Gewoon takken die van de bommen zijn gesnoeid. Hebt u dat gedaan? Ja. Oh. ja. En waarom brengt u het hier? Nou, slagbij, mooi geweest. Ja. Goeie oplossing. Ja, goede oplossing niet dan. Hebt u al veel gebracht? Nee, niet zoveel. Iedere keer een klein beetje. We houden, ieder jaar gewoon een beetje bij, de hechten en zo, een beetje kap, een beetje bij en zo. Ja, en dan verzamelt u dan en dan komt dan niet in terecht. Komt hier terecht, ja. ja ik snap het. Ja. En uh, dan, dan moet het in brand, maar de vraag is of dat mag, hè? Dat is hartstikke droog. Daar ga ik niet over. U bent het kwijt. Ik ben het kwijt, ja. Er <laughs> nou, zal wel een keertje in brand komen. Ja. Als, de, als, als de eerste plaatsdag hier is een andere dag waarschijnlijk. Arjan Stevers, hoe groot is dit terrein? Want er ligt al aardig wat, zeg. Nou, dit is uh, ongeveer uh, inexader, hexade waar het huis verspreid ligt. Ja. En uh, ja, het wordt hier uh, allemaal bulten gegooid. En dan uh, uiteindelijk uh, moet het op één grote bult komen. Wie staat daarachter?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 Want het moet per se met paasen. Ja, dat hoort er wel bij eigenlijk. Ach. Ach, dat hoort er wel bij. En het viel me op dat er heel veel over wordt getwitterd. Uh, over het afbla afblazen van dit paasvuur. Over een uurtje in mijn Twitter-rubriek. Iemand die er niet blij mee is, en eigenlijk gewoon oproept... de fikker in in dit paasvuur. Om kwart voor zes. Eerst om kwart voor vijf. De situatie op de Nederlandse wegen. Kees Quarks bij de ANWB. Dat Dag Tim. Een uh, bermbrand langs de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daarom is bij het Raasdorp de spitsstrook dicht. Er uh, staat een auto stil op de A9 richting Alkmaar, bij Akersloot, 2 kilometer. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Een ongeluk op de A10 De Ring, tussen Oud-Zuid en Knoopend Watergasmeerstad, 6 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Bij Rotterdam ongeluk op de A15 van de Rotterdam naar Europoort, bij Spijkenisse Nissen, 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En richting Hoek van Holland op de A20, bij Vlaardingen-West, 2 kilometer. En ook daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal, met Tim Overdik. Just to get you to buy some things. Crazy Brett en Femi Kuti. Het proces rond de neonazimoorden moorden in Duitsland, ook wel de Deunermoorden genoemd, begint pas over twee weken. Maar de zaak leidt nu al tot commotie. Die moorden werden gepleegd tussen 2000 en 2007, het waren negen racistische moorden gepleegd op vooral Turkse ondernemers. Er kwam ook al politieagenten om het leven. Het proces dus komende maand. Maar Turkse journalisten die verslag willen doen van het proces... zijn door de rechtbank in München niet geaccrediteerd. Wouter Meijer, onze correspondent. Waarom kunnen die Turkse journalisten er niet bij zijn? Ja, eigenlijk omdat ze zich te laat hebben aangemeld. De rechtbank heeft gezegd: er zijn 50 plaatsen beschikbaar voor journalisten. En de accreditatieverzoeken die hebben ze in volgorde van binnenkomst behandeld. En nu blijkt dat bij de eerste 50 geen Turkse media waren. Het zijn bijna allemaal Duitse kranten en omroepen. Die hebben natuurlijk ook grote redacties, hè, waar heel snel iemand zo'n accreditatie in kan dienen. Dus er zijn nauwelijks buitenlands media bij de eerste 50 en niemand uit Turkije. Terwijl de belangstelling uit Turkije en ook van de Turk in Duitsland natuurlijk enorm is. Het is niet zo bewust hè, dat ze. Dat Turken geweigerd worden, maar ze zijn natuurlijk woedend... omdat ze zich nu iets serieus genomen voelen. Ja, hoe komen ze dan toch binnen? Uh, ze kunnen binnenkomen als ze in de rij gaan staan en wachten tot de eerste 50 die een plek hebben. Uh, als daarvan iemand niet komt, uh, dan uh, geldt wie er als eerste bij de deur heeft gestaan die ochtend. Dus dan kunnen ze naar binnen, maar verder wordt het heel moeilijk voor zo'n verslag te doen. Maar hoe kan dat nou? Dat is toch een hele grote zaak in Duitsland, ook in Turkije natuurlijk. Vanwege die moord op die vooral Turkse ondernemers. Was de rechtbank hier nou gewoon niet op voorbereid of, of, of zit er wat achter? Houden ze bewust zo klein? Nee, ze houden het niet bewust zo klein. Maar de rechtbank ja, ik zou zeggen, die, die is vooral naïef. Ze wisten natuurlijk heel goed dat er enorme belangstelling is... zowel van Duitse als van buitenlandse media. Dus als er al zo weinig plaats is... omdat ze de zaak ook niet naar een grotere zaal buiten de rechtbank willen verplaatsen... dat is van wel, vooral vanwege de beveiliging. Het wordt heel streng beveiligd, deze zaak. Dan hadden ze in ieder geval nog plaatsen kunnen verdelen. Hè. Kunnen zeggen, zoveel Duitse journalisten en zoveel Turkse... en zoveel uit andere landen. En niet zo'n flauwe procedure met de eerste vijftig die een mailtje sturen... Een andere oplossing wil de rechtbank ook niet, bijvoorbeeld om het live uit te zenden in een andere zaal. Uh, dan zijn, daar zijn volgens de rechtbank juridische bezwaren tegen. Er zijn ook heel veel juristen in Duitsland die zeggen dat het wel kan, maar de rechter in dit geval wil niet het risico nemen dat het proces dan alsnog na een tijd ongeldig wordt verklaard omdat iemand bezwaar heeft gemaakt tegen zo'n videoverbinding. Ja, en hoe komen dan die Turkse journalisten aan hun informatie? Nou ja, die moeten dan uh, de informatie afnemen van de mensen die er wel zijn. Dat zijn dus vooral Duitse media. En, uh, een, een aantal uh, uh, Nederlanders heeft geluk gehad... de collega van de Telegraaf en van RTL Nederland hebben geluk gehad. Die zijn bij de eerste vijftig die het mailtje hebben gestuurd. Maar jij niet? Uh, ik niet, ik sta op plaats, wat is het, 7, 97... Okay. Uh, dus daarmee ben ik, nog, ben ik uh, na de Ierse Times, maar bijvoorbeeld nog net voor Associated Press. Het persbureau AP, bijvoorbeeld, heel belangrijk voor de internationale pers. Die staan op plaats 110, dus die zijn ook te ja, laat geweest. Dat, dat blijft wel merkwaardig, hè? want we weten dat politie en justitie in Duitsland al behoorlijk onder vuur lagen in deze zaken. Ook omdat ja. het zo lang duurde voordat er uiteindelijk een link werd gelegd met neonazi's. Dit, dit lijkt me niet goed voor het imago van justitie in Duitsland. Nee, nee, het is een enorme blamage. Het duurde eerst al jarenlang voordat die moorden werden opgelost. Nu anderhalf jaar voordat het proces begint. En dan moeten al die Turkse journalisten buiten blijven. Dat is uh, zelfs voor de Duitse regering nu wat te veel. De woordvoerder van bond Merkel heeft de rechtbank ook opgeroepen... om wel Turkse media toe te laten. Maar ja, kan dat natuurlijk niet opleggen aan een, aan een onafhankelijke rechter. En die houdt voet bij stuk. Dat is gewoon een heel slecht begin voor een proces... waar die nabestaanden van de slachtoffers zo lang op wachten... in de hoop dat ze eindelijk uh, meer weten over wie hun dierbaren hebben vermoord. Dus daar zit de Duitse politiek ook wel degelijk mee in zijn maag met het imago. Er zal een oplossing moeten komen op een of andere manier. Uh, Wouter Meijer vanuit Berlijn, dankjewel. De Nachtwacht is weer thuis, terug op zijn oude plek. De afgelopen negen jaar, tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum... hing de Rembrandt in een zijvleugel. Vandaag werd het doek met een omvang van bijna vijf bij vier meter verhuisd. Het was een hele operatie, zei verslaggever Mark Hamer. Links voor de regenpijn. Moet u hier even staan? Ja. Hier, hier. moet moet even goed kijken hoor. Zet hier links een zwart konvooi. Ja. Daar links ja. ziet u een zwarte, een zwarte... Ja, ik zie het gebeuren. Een zwarte ja. brievenbus. Ja, precies. Ja. En dan komt de schilderij komt daaruit en wordt in de doos geschoven. Oh, Aan omstanders wordt uitgelegd waar ze moeten kijken bij de Philipsvleugel om te zien waar de nachtwacht naar buiten zal komen. Even later hoeft de bril niet meer opgezet te worden. Dan komt de Rembrandt op een paar meter afstand letterlijk voorbijrijden Op een karretje. Voortgeduwd door zeker tien verhuizers die er flink de zokken in hebben. En dus moeten journalisten nog even een sprintje trekken om een mooi plaatje te kunnen schieten. Na nou, ongeveer tien minuten buiten rolt de nachtwacht de tunnel onder het Rijksmuseum in. Ik ziet ook directeur Collecties, Taco Dibbits. Nu staat hij onder de passage. Er is een soort van ijzeren brievenbus in het dak... Daar gaat hij omhoog getakeld worden en dan komt hij precies uit op de plek waar hij uiteindelijk komt te hangen. Ja. En na 13 april kunnen weer miljoenen mensen ervan genieten. Dus voor ons is het, uh, ja, het is prachtig. Ja, hij gaat zo naar boven en dan ja, de, de verpakking er helemaal af. De verpakking gaat er, hier gaat de hoes waar hij in de, tegen de kou wordt beschermd, gaat eraf. Dan boven wordt hij uitgepakt, in de lijst weer gezet en dan uh, wordt hij opgehangen. Vond u het spannend? Ja, het is toch altijd heel spannend. Vooral op het moment waar hij in de lucht hangt. De schilderijen vliegen gewoon niet. Dus, nee. ja, dus uh, dat is toch altijd een spannend moment. En dan gaat hij recht omhoog door het plafond van de passage heen. Naar de plek waar hij vanaf 13 april te zien zal zijn. Maar nog niet iedereen is overtuigd dat dat de mooiste plaats is. Uh, stel je voor dat men denkt... hij hangt nu op, straks op zijn, op zijn oude plek. Ja. En ze denken, nou, hij hing eigenlijk toch wel mooier. Jongen. Nee, u zult dat zien... Dat uh, krijgen morgen, we niet vanaf, te horen. Vanaf de 13e zult u <laughs> zien, hij hangt... Hij, het Rijksmuseum is gebouwd voor de Nachtwacht. Het Rijksmuseum is om de Nachtwacht gebouwd. Hoezo belangrijk dat schilderij van Rembrandt de Nachtwacht? Weer thuis op de plek waar hij thuis wordt, het Rijksmuseum. 13 april dus. Dan gaat het museum eindelijk, eindelijk, eindelijk weer over uh <laughs> Maar zuurremmers niet kunnen betalen... door het eigen risicobedrag van 350 euro. Zomaar een voorbeeld, hoorden we net van een apotheker. Zo direct meer erover van Rinke van der Brink. Maar vijf voor vijf, eerst het weer. Peter kuipers munneke goedemiddag. Ja, dag Tim. Zeg, uh, precies een maal geleden sloot ik mijn weerpraatje... met Gerrit Hiemstra af met de woorden... er is nog hoop, want hij was voorzichtig optimistisch. Maar die hoop die lijkt nu al ingelost. Want als we naar buiten kijken... het is een hele mooie, heerlijke winterse dag. Ja, en uh, dat is niet alleen in Hilversum zo... maar in heel Nederland. Ik had vanmiddag eventjes... een een satellietfototje onder ogen, en uh, daar zag ik wat wolken boven de Noordzee. En ik zag wat wolken boven de Ardennen, maar links en rechts en boven en onder waren wel bewolking. Maar Nederland zat precies in een gat zonder bewolking, dus overal was het blauw. Een strak blauwe lucht, ja, ja. Maar we weten, dit is Nederland. Er komt wel bewolking aan. Er komt jammer genoeg wel weer wat bewolking aan. En wat gaat in uh, je, wat eerste gaat instantie, uh, in eerste instantie niet zo heel veel. Uh, maar langzamerhand komt er vanuit het zuidoosten wat de bewolking onze kant op. En uh, die zal er vannacht voor zorgen dat uh, de temperatuur uh, niet zo laag uitvalt als andere nachten. De kou wordt een beetje getemperd door ja, de bewolking. wat is dat niet zo laag? Een graad of twee, drie uh, vorst misschien. Wel onder nul dus. En uh, nou, morgen krabbelt de temperatuur weer wat op naar een graad of uh, vier, vijf. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Uh, het is wel bewolkt. Uh, maar er is ook ruimte voor de zon. En hooguit in het uh, uiterste noorden van het land. En misschien in Limburg is er kans op een heel klein beetje sneeuw. Maar dat gaat echt heel weinig voorstellen. Oei, oei. Maar het blijft dus, dus eigenlijk toch behoorlijk droog. Waar ja. we al de hele week over uh, aan het praten zijn. Net ook dat verhaal van die paasvuren die zijn afgelast. Dat is ook wel het beeld voor de komende dagen. Ondanks dat hele kleine beetje sneeuw. Mogelijk in het zuiden en het noorden. Ja, dat, die oostelijke stroming die brengt niet alleen hele koude lucht mee. Maar ook uh, echt kurk en kurkdroge lucht. En uh, ja, er kan misschien een heel klein sneeuwbuitje uitvallen... maar ja, dat blijft beperkt tot hele kleine hoeveelheden. En uh, ja, de natuur is ontzettend droog. Dus uh, het, ja, het is misschien wel een goed idee om die paasvuren af te gelasten. We gaan zien komend weekend ons paasweekend. Peter Kuipers-Munneke, dank je wel. Patiënten met de laagste inkomens mijden noodzakelijke zorg... omdat ze niet genoeg geld hebben. Dat melden huisartsen en apothekers uit achterstandswijken aan de NOS. Zo kopen ze bijvoorbeeld geen medicijnen... omdat ze die nu zelf moeten betalen via dat verhoogde eigen risico. Redacteur Gezondheidszorg, Rinke van de Brink. Rinke, hoe groot is het probleem? Nou, het lijkt erop dat het behoorlijk groot is. We hebben eigenlijk eh, tamelijk willekeurig... een aantal huisartsen in het land gebeld in achterstandswijken... Omdat we van een van hen uh, te horen kregen dat hij in zijn praktijk constateerde... dat mensen uh, ja, afzagen van zorg om financiële redenen, om het zo maar te zeggen. En toen zijn we op grond van postcodes van huisartsen... op de rand van achterstandswijken of in achterstandswijken... er nog een aantal willekeurig gaan bellen. En allemaal uh, schudden die de voorbeelden van patiënten... die niet, uh, zich niet lieten doorverwijzen omdat ze dan hun eigen risico moeten betalen... uit hun mouw. Hmm. En heeft dat inderdaad geleid tot grote gezondheidsproblemen? Um, er is een, een, een, een, een patiënt in Amsterdam-Noord bij een huisarts die uh, door het niet nemen van maagzuurremmers, uh, uh, al, zo lijkt het in ieder geval, een, een maagbloeding heeft gekregen. En dat is heel ernstig. Daar kan je gewoon aan overlijden. Uh, we spreken die patiënt later in een uh, reportage van de collega Josefine Tree, is die te horen. Ja, maar noem je één voorbeeld. Kun je, kun je meer voorbeelden geven die aangeven dat, zoals de apotheker eerder ja, vertelde... Een, een, ik kan meer voorbeelden noemen. Een huisarts in het zuiden van het land noemt een, een patiënt die een hartinfarct heeft gekregen... daardoor uh, behoorlijk in de war is geraakt en seksueel uh, ontremd is. Nou, hij en zijn partner hebben daar veel last van, die hebben daarbij uh, hulp nodig, uh, geestelijke gezondheidszorg... maar dan moeten ze een deel zelf betalen, daar hebben ze gewoon geen geld voor. Dus zien ze daarvan af. Uh, een huisarts in Den Haag meldt dat uh, uh, hij adviseert aan een, een jonge vrouw... Uh, om uh, een SOA-test te ondergaan. En de moeder, die daarbij aanwezig is... omdat het nog om een vrij jonge vrouw echt gaat... die zegt van, daar hebben we geen geld voor. Um, een patiënt die uh, een rundgefoto moet laten maken om te kijken... of er Iets wel of niet kapot is. Die zegt ja dokter, dat kost me minstens 150 euro. Geen geld. Ja, en geletterd, um, joust... jij, jij kent natuurlijk de gezondheidswereld, de, de zorgwereld. Gezondheids zorg en als jij dit soort voorbeelden hoort, dan kun je dat breder trekken en dan zeg je ja, van hier hebben we inderdaad te maken met een landelijk probleem. Met name in deze wijken. Juist omdat we heel willekeurig in uh, acht, negen steden in het land de huisarts hebben gesproken, uh, is dit een, een trend. Een trend. Dat is geen, uh, het kan geen toeval zijn dat we net de negen huisartsen bellen die zulke patiënten hebben als ze willekeurig bellen. Een trend, dat is het nieuws op dit moment ook op nws.nl, waar een uitgebreider verhaal van jou staat. Rinken van de Brink, dank voor deze toelichtingen. Na vijf uur gaan we daar natuurlijk uitgebreid op in. En hopen ook reactie te krijgen vanuit Den Haag. Op wat apothekers en artsen zoal te melden hebben. Tot zo. Dit is Radio 1.